...aan voorlichting. Aan het TV-programma werd meegewerkt door onderzoekers, patiënt Johan Kruijf heeft vol onbegrip gereageerd op de beslissing van Ajax om Louis van Gaal achter zijn rug om als algemeen directeur aan te stellen. De benoeming van Cruijffs rivaal van Gaal werd gedaan door de Raad van Commissarissen op een vergadering waar commissie Kruijf Cruijff niets bij was. Het weer dan nog in het oosten vrijwel de hele dag zon, in het westen zijn er wat wolkenvelden, het wordt 6 graden in Groningen en een graad of 10 in Zeeland. Dit was het NOS-journaal. Dit is John Hoka van de ANBB langere files in de Randstad staan onder meer de A2 van ten Bos naar Utrecht tussen Afgelden, Malsen en Culemborg 5 kilometer A4 richting Amsterdam tussen Leidschendam en Hoogmaten 12 en richting Den Haag bij Hoogmaten 4 kilometer A6 Ledenstad richting Muiden tussen Almere stad en Kroopend Muidenberg 12 kilometer A7 Hoorn richting Zaandam bij de af Wormer warmer 5 A8 naar Amsterdam tussen Krommenie en Kroopend Koenplein ook 5 kilometer A20 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Heemskerk en Raasdop... 20 kilometer. Dat komt door een ongeluk. En bovendien, door de dichte mist, is daar de spitsstrook nog steeds dicht. Op de ring Amsterdam A10 tussen Schelling, en Diemen 5. A12 Den Haag naar Utrecht. Tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug 12 kilometer. A20 richting Gouden bij Brugseplein 5 kilometer. A27 Breda naar Utrecht. Daar staat 6 kilometer. Tussen Knoopend Everdingen en Houten. Daar is de spitsstrook nog steeds Dicht vanwege de dichte mist A28 richting Utrecht. Tussen Amersfoort-Vatthorst en leuze zuid 8 En op de A44 naar richting Amsterdam. Daar staat er een ongeluk tussen Oesgeest en Kaagdorp nog 6 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je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 Zandvoort. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Het ritme van ZFM op, op tv, radio en internet. GFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Geen fiets, geen games, geen DVDs en weet u, er is nog meer wat ik niet heel. Ik wil niet meer uitgelachen worden, niet meer geduwd worden. Ik wil me niet meer verstoppen, niet meer alleen zijn, niet meer bang zijn, ik wil niet meer huilen. Weet je, zin. Ik, wil... ik wil niet meer gepest worden. Moed.nl Dit is Goedemorgen Zandvoort op ZIJFM. Goedemorgen Zandvoort. Ja, goedemorgen, welkom in Hotel Hoogland bij Goedemorgen Zandvoort. Wij zijn Betty van Vorst. En Richard Duitek. Nou, Goedem goedemorgen. Goedemorgen, Betty, altijd leuk om met jou een programma te maken. Ja, Richard, met jou ook. Goedemorgen. Ja, leuk. Gezellig weer. Ja. En je hebt uh, vorige keer uh, met twee dames uh, gepresenteerd. Ja, samen met Yvonne. Dat was denk ik uh, heel uniek. Ja, voor mij de eerste Zandvoort. keer in, uh, in de geschiedenis van Goedemorgen ja. Zandvoort. Dus we hebben een heerlijk vrouwenprogramma gemaakt. Ja, klanten ja, helemaal. Dat klonk het heel willen leuk. we wel vaker. Ja. Ja. Nou, we gaan een leuk programma maken.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 Belinda Gorenson van de VVD, de, de nieuwe wethouder. Ja, die gaan we de hemd ik zeggen, van... Een wethoudster, ik heb geen idee. Ik, ik heb het geen een wethouder, Gewoon een wethouder, denk ja. ik. Ja. Die gaan we voorstellen aan het uh, grote publiek. Ja, dus in, we gaan naar uh, de hemd van het lijf vragen. Ja, precies. In Zandvoort.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 Baby girl, where you at? Got no strings, got men attached Can't stop them feeling for long Ooh. You're making dogs wanna bake Breaking them off your fancy legs But they make you feel Because you walk pretty Because you talk pretty Cause you make me sick And I'm not leaving Till you're leaving Oh I swear there's something When she's and asking for a reason But she won't need to carry her home But she won't need to Fire things <laughs> On my house On my job On my boots <laughs> Shoes a shirt Keep your toys in the drawer tonight All right. all my dogs talking fast Ain't you got some photographs? Cause you shook that room like a star now Yes, you did Ooh. all these intrusions just take us too long And I want you so bad Because you're walk city Because you're talk city Cause you make me sick And I'm not leaving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 contact opnemen en dan ga je praten met ze en dat helpt meestal wel en hebben jullie ook een zeg maar een soort status dat je dat je het ook kan afdwingen nee we hebben geen geen sanctiemogelijkheden afdwingen dat kunnen we niet maar we hebben wel informele macht dat denk ik wel We zijn bijvoorbeeld nu het waterland ziekenhuis in Zaandam erg betrokken. Uh, vanuit onze deskundigheid op patiëntenperspectief. We hebben heel veel deskundigheid in huis, dat dus kunnen we wel adviseren. Daar is een chirurg ontslagen...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 Ze mogen zeggen, het spijt me. Ze mogen ja, ze ook peus. zeggen, ik heb het fout gedaan. Ja. Oké, okay, nou dat zou heel Of ik voor... had dit niet mogen doen. En de verzekering zoekt daarna uit of het juist is. Ze mogen dingen zeggen. Oké, okay, want dat die frustratie, weet je, als je arm, verkeerde arm is geamputeerd, <laughs> nou ja, die andere moet ja? er ook nog af. En dan, mag, dan zegt zo'n scheur: van ja, nee, ik heb het niet gedaan. Hè. Dat is zo frustrerend. Ja, ik ja. heb het gelukkig nooit meegemaakt. Want ik heb nee, ze allebei zo ook. erg is het ook gelukkig nog nooit geweest, denk nee. ik. Nou. Ja, er dus nou, zijn wel dit soort dingen gedaan. wel, maar ik heb het nooit niet gedaan. Dat, in dat soort gevallen is het wel heel duidelijk. <laughs> ja, want dat is wel erg bewegend. En Joke, hoe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 Ochtend, en dat zijn drie medewerkers, drie part-timers. Oké. Okay. Okay. En we zijn uh, uh, van 9 tot 1 bereikbaar via de telefoon. Misschien is het leuk om een keer het telefoonnummer te noemen? of Ja, nee. dat gaan we zo doen. Ja, zeker. Zal ik ga. het nu gelijk ook maar een keer Noem mijn telefoonnummer maar. 0900 243 7070. En van 9 tot 1, het is een 0900 nummer. Dat is nummer. Maar het is maar dubbeltje per minuut. Oh, ja, dubbeltje is dat oh, tegenwoordig. Ik vond het was, gratis ja, ja, dat weet. Ik weet niet wat gratis was. Het is geloof ik niks meer tegenwoordig. Niet precies. Nee. Ja. Hey, sorry. Ja, ga door. Nou, het is een, het is een is het, een, is het een soort vakbond? Zeg ik. Kun je ook lid worden? Of hoeft dat niet? Uh, organisaties kunnen lid worden. Maar je hoeft bij ons geen lid te worden. Nee. En wat voor organisaties kunnen dan nou, lid dat worden? Dat zijn dus patiëntenverenigingen, reumaverenigingen, maar, diabetesverenigingen, maar ook de ouderenbonden of een cliënt.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 Dit, het is soms heel rustig, in de zomer het is altijd rustiger en dan opeens komen er heel veel klachten maar we kunnen, wij vinden dat er veel meer mensen uh, moeten weten dat we bestaan ja, oh, ja was want was ik wist het ook niet nee, dus wijken. het is nee. helemaal goed dat je er bent vanmorgen ja. Ja. Ja. Ja. en hebben jullie ook nog een overkoepelende uh, nationale ja, in, in, in, klachtenopvang? nee, nee, nee dus maar we werken wel samen met, elkaar. Okay. We werken samen met elkaar dus via dat 0900 nummer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 Centrum, voor Centrum jeugd en gezin. Ja. Ah, oké, ja.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 Ja, nou je gaat toch stiekem alweer weer meteen van uh, de, de functie? inhoud in, ja. Oh, ja. <laughs> is dat is echt een professional uh, betaald. Is deze functie fulltime? Uh, deze functie is 12 uur. Oké, okay. ja. voor, voor Zandvoort of voor alles bij elkaar? En het Haarlemse gedeelte is 22 uur, dus ja. in Alpina. totaal is het een fulltime functie voor mij. Ja, ja, ja. leuk. Ja. En uh, wat deed je hiervoor?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 Nou, dan had de dame, die is even blijven zitten, die naast jou zit, die had een prangende vraag. Ik zeg, nou, je kan hem ook zelf stellen. Dus ze is wel even blijven zitten. Wil jij je vraag stellen? Kijk, ik wil in ieder even reageren. Ik vind het heel leuk dat, dat, dat ik hoor dat uh, het CEG zelf niet het enige loket is waar, uh, via, waar mensen bij jullie uh, binnenkomen, Zeker ook via de partners. En dat is denk ik heel belangrijk, omdat je echt moet samenwerken, wil de jeugdzorg, jullie krijgen nog een klus erbij de komende tijd, uh, verbeterd worden.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 En nou, Karin, um, hoe gaan mensen jullie bereiken? Ja, ja. Dat kan op verschillende manieren. Na de opening, 18 november, wordt er een website ook gelanceerd. Via die website wordt alle informatie verstrekt over opvoeden en opgroeien. En ook het aanbod wordt daarin opgenomen. Maar mensen kunnen ook vragen stellen, vragen stellen over opvoeden. Daarnaast is er een telefoonnummer die gebeld kan worden. Welk nummer? Ga ik heel even Dat heb je nog niet paraat niet paraat. Uh, had ik wel aan het wel paraat moeten hebben, maar ik ben nu heel even Ja, je bent net in de zoeken. functie. De, net in de functie. Dat kan gebeuren natuurlijk. Dat is 088 088 995 995 77. 77. 088, is dat een andere stad? of? Uh... Centraal nummer vanuit ja. Zuid-Kennemerland, inderdaad. Oké. Ah, Oké, okay. ja. okay, grappig. Maar ja. mag ik, ik heb eigenlijk ja. nog even een vraag aan je. Um, ik zit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 Ja. Kijk goed naar elkaar. Ja, Richard. <laughs> je hebt al twee volwassen dochters. Ik hè? heb twee volwassen. Maar ja, goed, ik heb ook niet al? altijd gedacht of ik het goed zou nee. doen. Alleen, ja, je, je doet gewoon naar je eigen belang. En ik dat denk zeker? dat het uh, mooie mensen zijn geworden. En, uh, dat is heel dus, uh, belangrijk. Uh, yeah. ja. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat er... Ik, je hoort zoveel nare dingen over kinderen en gezinnen. En uh, dat, trekt mij, dat trekt me altijd heel erg aan. En dan denk ik wel eens, ah, oh, kom op, hier in Nederland. We moeten ja, dat, dat, dat veel meer helpen. Klopt. En Net veel is, meer is belangrijk ook om gewoon vroeg.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 In. Zandvoort, ja. CEG Zandvoort. Ja, dus dat is goed. makkelijk te onthouden. En uh, de e-mail, we kunnen ook... Ja. men kan ook contact zoeken via de e-mail en dat is info at Dat is CEG Zandvoort, ja. terwijl de website CEG.nl is. Cegzandvoort.nl. Zandvoort.nl. Oké, dat zijn het niet. Prima. Dus elkaar.nl En info at CEGzandvoort.nl is de e-mailadres. In mijn telefoonnummer 088. 9958377. Nou, heel erg bedankt ja. voor nu even, dit blokje. En uh, we gaan zo wethouder uh, Tone begroeten. En Betty, uh, wat is het volgende onderwerp? Ja, het volgende oh, onderwerp. Ja, <laughs> ja, het gaat over je Nee, maar ja, meneer dat, Tone gaat ook nog praten dat, over het vrijwilligersfeest Ja, precies. Ja, dus dat, dus, uh, en we gaan nu even naar muziek. En dat is Dr. Hoek met When You're in Love is a Beautiful Woman.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 En om half twaalf staan er gewoon 28 schilderijen. Hmm. En echt allemaal vanuit henzelf. Zo ja. echt leuk. Nee. Ja. Nou, en, dat, en dat resulteert dan uh, begin volgend jaar, maart denk ik, op maart of april. Weer in de, in de expositie van, uh, van alle werken. Want het zijn alle groepen acht en de eerste ja. van uh, Gettenbach. Uh, in een expositie door het hele dorp heen. Heel veel winkels doen mee. Dus overal in etalages hangen dan, ja, dan de schilderij van de kinderen en ja. zo. En dat is zo leuk. Geweldig. En dan ook door het dorp rennen om een eigen schilderij op te zoeken. Prachtig. Hé mama, kijk. Nou, zullen we langs wat van de schilderende jeugd naar de jeugd- en gezin jeugd gaan? Ja, maar dat hoort er ook bij. Ja, dat hoort erbij. Het zit hier een pakket als wethouder. Toch nog even een vraag, merk ik. Hoe is het voor jou dat je een nieuwe collega krijgt? En dat de oude collega weg is gegaan, Wilfred Tatus? Ik vind het jammer dat Wilfred is weggegaan.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 te laten ontstaan en, um, en ik denk dat dat een goede ontwikkeling is geweest daar ja, um, ja, heb je allemaal hele mooie woorden voor zoals ketenzorg en, uh, en uh, om het kind heen en uh, één, één gezin, één kind, één plan en dat soort mooie kreten um, maar het CG is eigenlijk veel meer dan alleen maar voor problemen uh, we hebben als dat kan en in ons dorp kan dat omdat wij niet massaal probleemgezinnen hebben uh, en kunnen dus een breed CEG uh, centrum voor jeugd en gezin uh, opzetten. In een wijk Feyenoord, Rotterdam bijvoorbeeld, absoluut niet. Daar, daar, daar hebben ze echt een, een smal CEG, puur gericht op alle probleemgezinnen die er zijn. En, uh, de, want er zijn er zoveel van daar, dat okay. ze helemaal geen tijd hebben om dat bredere aspect te Wat het verschil tussen een breed en een smal jeugd en gezin? Nou, kijk, okay, um, ja, smal is echt gewoon puur gericht op probleemgezinnen. Oké. Okay.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 daar komen mensen eigenlijk al heel vroeg, ja. want iedereen komt met zijn kind het consultatiebureau. 99,9% ja, van de mensen. Als je net moeder bent naar het consultatiebureau. Dus het is een hele natuurlijke gang dan ja. richting dat CEG.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 ja, okay. nee, nou, had ik niet gehoord, maar ja, je hebt ook geen radio geluisterd natuurlijk, okay. net. want je was uh, aan het werk. Ja, ja. ja dus uh, het ziet er goed uit, uh, begrijp ik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 En uh, dat al die hokjes, daar hebben we die schotten tussenuit gehaald. En daar hebben we een groot hok van gemaakt. Mooi. Ja. Dat is in feite de bedoeling. Ja. ja simpeler kan je het eigenlijk niet voorstellen, volgens mij. Want zo is het gewoon. Ja. Je, kunt heel, nee, je kunt er hele Lijkt moeilijke aanrijden. Maar ik denk ook dat het maar... goed is dat het, dat het allemaal een beetje simpel gaat worden. Ja. Want ja. anders dan doen mensen niks. Want dan denken ze, ja. waar moeten we terecht? Ja, dat klopt. Ja. Nee, het, het, het moet gewoon heel laagdrempelig. Dat zei ik ja. aan het straks ook al. Het moet heel laagdrempelig zijn. En, uh, en heel open. en uh, ja. Men moet daar makkelijk binnen kunnen, wonen. Ja.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 weer hele goede tips van, goh, ik doe het zo, misschien kan je er wat mee. En het is vooral belangrijk om die thema ook echt op plekken te organiseren, in wijken waar ouders komen. Ja. Dus op scholen, of op, op peuterspeelzalen kinderdag verblijven. Maar niet allemaal in het centrum, wat Ger ook al zei, maar met name gewoon uitreachend daar waar ja, mensen zijn. Ja. Dat is heel belangrijk. Hey, we, sorry. Ja, nee, ik ga, ga maar. Verder? Nee, nee, nee, want uh, ga je maar. Uh, ja, ik... ik uh, het is misschien een moeilijke uh. vraag, uh, omdat uh, de gemeente hoe moesten we samenwerken met de gemeente?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 Ik ben er ook heel positief over gestemd en uh, ik denk ook dat het een, een, een hele fijne, goede ontwikkeling is waar, waar mensen gewoon veel aan kunnen hebben. En met name, we kunnen het net ook al zeggen, die thema die zijn echt zo belangrijk, uh, want, want daarmee trek je mensen, daar, die, die kom, hein, als je ze actief benadert, dan komen ze naar je toe, dan krijgen ze daar een verhaal. We hebben bijvoorbeeld het Alshaimer-café wat we ook hebben in Pluspunt, uh, dat is ook zoiets, daar worden mensen gewoon uitgenodigd. Nou, als je kijkt, dat is één woensdagavond, in de, één dinsdagavond in de maand, en dat is er zitten gewoon uh, 25 tot 30 mensen die uh, daar uh, komen praten over uh, wat ze allemaal meemaken en hoe ze, uh, hoe, hoe, hoe ze dat voelen en hoe ze daarmee om moeten gaan. Daar komen alle uh, inleiders komen daar en dan heeft men weer een discussie. En dus men ondersteunt elkaar en, uh, en vindt kracht bij elkaar. Nou en daar, daar zijn die thema bijeenkomsten die wij willen gaan organiseren. Nee, wij die zijn moeten gaan organiseren. <lacht> nee, wat heel lekker makkelijk, ik ga straks achteroverleunen. En dan zeg ik zo karen, hoe gaat het? <lacht>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 van jongere vrijwilligers om, om straks uh, de, de, de, de nood zeg maar te helpen lenigen. Ja, en, en definieer de leeftijd van een jonge vrijwilliger. Want waar hebben we het nou over? Nou, vanaf 15, 16 jaar tot? tot uh, als je het hebt over jong, nou 15 16, tot 30, 35 oh, okay, denk dus ik dat jongeren groepen die, die uh, benaderen. Ja. Ja, nou ja, kijk, um, hier van 35 <laughs> tot 60, die mogen ook. <laughs> graag. Wij mogen ook. Ja, wij mogen nou, ook. We zijn ver... Ja, nou ik merk dat. In, ik ben gewaarschuwd toen ik net in Zandvoort voor het eerst dit ging doen. Van nou, als je eenmaal vrijwilliger dan... Ja, en ik vind het zelf op, ook ontzettend wat. leuk om te doen. Nou ja, dat heb je ook en, gezien uh, met het scheelde gisteren. Nou ja, ik heb dat, ook uh, tegen jou gezegd. Als ik niet geen geld zou moeten hoeven te verdienen, dan deed ik alleen maar vrijwilligerswerk. Ja. Ja, nee, ja. Nee. Uh, ja. Vertel nog even hoe en wat en waar en wanneer de, het feest. Uh, dat is, uh, op de, de, de datum, die hebben je ook nog... 25 Ja, 25 ja. <laughs> november. In, in de haven van Zandvoort. En uh, ja, het wordt... We hebben een aantal verrassingen, leuke dingen, uh, we hebben, we hebben muziek is er, uh, nou, lekker drankjes, kunnen dansen, uh, een, uh, een hapje erbij, en, uh, maar ik ga niet vertellen wat er komt, want uh, dat is de verrassing. Uh, en hoe komen mensen in kaarten? Okay. Uh, we hebben alle, alle verenigingen, alle, iedereen die maar iets met vrijwilligers heeft, dus ook uh, Nieuw Unicum, uh, Huis in de duinen, noem maar op, alles pluspunt, uh, die zijn allemaal benaderd en die uh, hebben dus uh, hun vrijwilligers uh, kunnen opgeven. Uh, en dat betekent dus dat ze dan een aantal kaarten krijgen. Oké, okay, we gaan uh, de, de voorzitter van ZFM, die komt straks ook in de uitzending, ja, we gaan die gaan we zijn. even vragen ja. waar de kaarten zijn, want die hebben wij nog niet gehad als ZFM. <laughs> ik denk, het, uh, ik ben jullie niet even opgegeven. Oh. Nou, we gaan het wel even zo, uh, zo horen. Ja, en, uh, en uh, kan je heel even komen als je wil? Ja, natuurlijk. Ja, we ja, hebben Pieter. het hier over kaarten van uh, vrijwilligersorganisatie ja. en de voorzitter zou alle vrijwilligers opgeven en dan zouden de ja, kaarten. Klopt. en uh, Dat is gebeurd. Uh, ja, Ja, ja, ja. even ja, ik ja, ja. Maar we hebben nog de, geen kaarten gehad. Nee, de nee. Zalverenigde Omroep, die telt 75 vrijwilligers. Dus als voorzitter heb ik bij de gemeente, heb ik um, opgegeven dat ik dolgraag 26 kaarten wil hebben. Uh -huh. Nou, ik neem aan dat binnenkort de gemeente die kaarten zal afsturen. En dan ga ik de vrijwilligers van de Omroep benaderen. Die wil daar naartoe naar een oh, grote okay. feest. Oh, dus oké. Het voelt niet op te geven, maar nee, ik kan een kaart nee, voor jou. dat nou, is al gebeurd. Dat is goed voor mij, Maar dat denk ik dat, dat je zo rap moet zijn, want anders is iedereen dadelijk op de vrijdag de 25 e verhinderd. Ja, ja. nee, nee, nee, want ja. ik heb ze al opgegeven. Ik nee Ja, nee, en... ja, nee je, ja. jij hebt het zelf wel opgegeven, maar die vrijwilligers weten nog van niks. Oh, ja, ja, nu, ja. nu wel, ja. een paar, ja. Uh, want want uh, graag het hier tonen, onze ja. vrijwilligers, die zie je ook bij alle andere organisaties weer terug als vrijwilligers. Ja. Dus uh, ik, neem, ik ben zo bang dat mensen van zes, zeven, acht verschillende kanten ja. al te horen hebben gekregen. Ja. Het vrijwilligersfeest komt eraan. Oh, dus nou, er waren er hier, in ieder geval twee die niet wisten dat ze opgegeven waren. Jullie nou, zijn, jullie zijn opgegeven. Maar wij moeten gaan stoppen. Want ja, voor de vrijwilligersavond. Jullie zijn niet opgegeven, maar voor de vrijwilligersavond wel. Dankjewel voor deze... Dank jullie wel. Uh, Gert Tone, heel erg bedankt. Graag gedaan. Voor, uh, graag gedaan. Leuk uh, bij, uh, hoe zeg, de toevoeging. En ook voor het Vrijwilligersfeest. Jij bent er ook in het Vrijwilligersfeest. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. ja, ja uh, zeker uh, Karin van der Arend. Ook oh, dat, ja. Van de nieuwe coördinator uh, Centrum voor Jeugd en Gezin. Heel erg bedankt dat je hier was. En we gaan ja, ja. even naar de muziek. Uh, ja, we gaan naar uh, Katie Meloa met Call of the Search. Hallo. To descend, searching for the rest.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 Ik met het NOS Journaal. Minister Donner van Middellandse Zaken wil 16.000 extra studentenkamers. Hij komt met een landelijk actieplan studentenhuisvesting dat onder meer is ondertekend door gemeenten en sociale en particuliere verhuurders. Daarin is afgesproken dat er de komende jaren voor 1 miljard euro 16.000 kamers worden gebouwd. De vraag zal de komende jaren nog verder stijgen naar studentenkamers doordat er flink wat studenten bijkomen.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 In België zijn de onderhandelaars over een nieuwe regering na een nachtvergaderen uit elkaar gegaan zonder akkoord. Ze zijn het nog niet eens over het begrotingsvoorstel van formateur Di Rupo. Vanmiddag gaan de gesprekken verder en de kabinetsformatie in België die duurt al bijna anderhalf jaar. Ahold heeft een goed kwartaal achter de rug. De winst van het moederconcern van Albert Heijn steeg met ruim 15% ten opzichte van het vorig jaar het kwam uit op 257 miljoen euro. De resultaten van Ahold van het afgelopen kwartaal waren beter.